te veel. Gaan we het vandaag over hebben. Iets te veel. De kwestie die we hebben behandeld is de kwestie van hoe gaan wij om met onze ongeschiktheden. Wanneer wij voor God komen te staan. Het is altijd een shock wanneer we voor God komen te staan. Want het is zo'n groot contrast. Want we hebben te maken met zo'n grote wezen. Zo'n grote persoon. Zo'n grote God, zo'n heilige God, zo'n geweldige God. En dan krijgen we met onszelf te maken. En dan, wanneer we te maken krijgen met zo'n God, contrast, zien we van, hé, we zijn best wel klein. En we zijn best wel zwak. En er zijn heel veel dingen in ons, dat wij nog niet volledig onder controle hebben. En dat is de kwestie die we hebben behandeld al deze periode. En wat we hebben geleerd, is dat deze ongeschiktheden er altijd wel zullen zijn. Het zal altijd wel zijn dat je jezelf zwak zult voelen. Het zal altijd zo zijn dat je zegt, van, misschien kan ik dit niet. Misschien lukt, het mij dit, lukt mij dit niet. Het zal altijd daar zijn. En dat is juist goed. Want dan hebben we geleerd, hè, onze vertrouwen ligt dan bij God. Onze vertrouwen ligt bij God, dat hij wel de controle zal nemen. Want ik kan het niet. Ik ben ongeschikt. Hoeveel in deze periode hebben geleerd van zichzelf van, ik ben best wel ongeschikt. Er zijn een paar eerlijke mensen. Ik ben best wel ongeschikt. En dus dat hebben we behandeld. En, en, en de oplossing was dus vertrouwen op God. Vertrouwen op God. Weet dat God degene is die het doet. God is degene die de controle heeft. God is degene die het gaat blijven doen. Het ligt niet in onze handen hoe zwakker wij zijn, hoe groter zijn glorie, hoe ongeschikter wij zijn, hoe meer hij ons gaat gebruiken. Dus we moeten vertrouwen op God. En ik zat deze dagen te, te, te na te denken van wat nu? Dus we vertrouwen God, we hebben dit al behandeld, we hebben de oplossing. Het is vertrouwen op God. Iedereen weet het, iedereen weet het, maar wat nu? Wat, wat nu? En en dat wil ik vandaag bespreken, van wat gebeurt er nu? Nu je weet dat je hoort te vertrouwen op God, maar wat gaan we nu ermee doen? En voor deze, voor deze preek wil ik met jullie lezen in Lukas 5. Vanaf vers 1, en jullie kunnen blijven zitten, we gaan vers voor vers langs. Het gaat meer, het gaat een soort... Onderwijs slash preken zijn. Ik weet niet of ik ga schreeuwen vandaag. Misschien ga ik alleen rustig blijven vandaag. Lucas, hoofdstuk 5. En we gaan lezen van vers 1 tot met 11. Maar we gaan vers voor vers langs. Ik kwam deze tekst tegen deze week terwijl ik zat te studeren erover, van wat we gaan bespreken. En deze tekst heeft enkele interessante dingen. Hier is de roeping van Petrus en nog andere discipelen. Dit is waarmee Jezus, Petrus en nog andere discipelen gaat roepen. Het zegt zo. En het geschiedde toen, toen de scharen op hem aandrong en naar het woord Gods hoorde dat hij zelf aan de oever van het meer... Genesaret stond. Yes? Wat, hier, wat is hier aan de hand? Oké, okay, we gaan even context kijken. Wat is hier aan de hand? Jezus is begonnen met zijn bediening. Hij, hij werd gedoopt door Johannes. De hergis kwam over hem. En Jezus is begonnen met uh, genezing. Jezus is begonnen met onderwijzing. Jezus is begonnen met mensen te bevrijden van demonen en al die dingen. En hij, Jezus was nu een best wel voornaamste persoon daar. Dit is het begin van zijn... Van zijn bediening en hij begint al met genezing. Hij begint al met bevrijding, met, met onderwijzing. En de mensen stonden versteld van Jezus. Hier is een dertigjarige man ongeveer. Hier is een dertigjarige man dat opeens naar voren komt en hij is zo wijs. In, in, in, in een tijdperk waarbij iedereen keek naar de oudere mensen voor, voor wijsheid. Iedereen kijkt naar oudere mensen, oh hij heeft grijs haar, zij heeft grijs haar, hij of zij weet wel waar hij het over heeft. Maar hier komt een jonge man, 30 jaar oud, Jezus, en die komt met onderwijs en iedereen staat versteld van deze meneer. Maar hij komt niet alleen met praten, hij komt ook met daden, want hij bevrijdt mensen van demonen. Hij komt ook met kracht. Hij, met, hij bevrijdt mensen van de monen. Hij legt de handen op mensen en mensen worden genezen. Blinden beginnen te zien, doven beginnen te horen, verlamden beginnen te lopen. En, er, en het, begint, het verhaal van Jezus begint rond te, te lopen. Er was toen geen Facebook, maar de mens is altijd nieuwsgierig geweest. Altijd. Voor Facebook ook. Voor Facebook was de mens ook al nieuwsgierig. Het is niet alleen door Facebook... De, iedereen begon te weten over deze... E. Hey, heb je gehoord over Jezus? Er is iemand genaamd Jezus daar. Die, heb je gehoord over Jezus? En, en het verhaal begon rond te lopen van een man genaamd Jezus. Wie is deze man? Vele mensen wisten nog niet wie deze man is. Ze wisten niet wat, wat het betekende. Maar hij begon mensen te genezen. En deze kracht dat er was in Jezus had een aantrekkingskracht. Want iedereen wilde nu Jezus zien. En de Bijbel zegt ons, het geschiedde toen de schaar op hem aandrong. De mensen begonnen om hem aan te dringen. De mensen komen letterlijk naar Jezus toe als een menigte. Van, we willen kijken wie deze Jezus is. We willen ervaren wie deze Jezus is. En Jezus was dus daar. En al die scharen beginnen op hem te komen. Ze beginnen op hem aan te dringen. Ze beginnen tegen hem aan te komen. Het was, het was zo... De, wanneer Jezus rondliep altijd, was er altijd een grote menigte. Dat zelfs wanneer we weten van het verhaal van de vrouw met twaalf jaren van bloedvloeiing, dat zij Jezus aanraakte en toen zei hij van Jezus, iemand heeft, aangeraakt, heeft mij aangeraakt. En Petrus zei van ja, Jezus, het is zo druk hier. Uh, iedereen heeft je aangeraakt. Want de kracht dat er was in Jezus had zo'n aantrekkingskracht, dat de menigte begonnen te stromen en te stromen naar hem toe. En we gaan verder. Dus Jezus komt dan bij een meer genaamd Genesaret. Dit is hetzelfde meer als Galilea, waar enkele mensen waren gegaan in Israël. Het is um, Galilea, de meer van Galilea of de meer van Genesaret, want Genesaret is een plaats dicht bij Galilea. En Jezus komt daar. De mensen zitten hem aan te dringen, misschien zelfs richting het water toe. Weet je, zoveel mensen, zoveel, duizenden mensen die komen, ik, honderden of duizenden, ik weet het niet. Maar ze beginnen op aan te dringen en hij ziet twee boten, staat er. Hij zag twee schepen aan de oever liggen. Bij het water zag hij twee schepen liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Vers 3 zegt ons, hij ging in een van de schepen, dat van Simon, Simon is later Petrus. Simon is Petrus, yes? hebt weten, Simon is Petrus. Hij ging in een van de schepen dat van Simon was... en vroeg hem de zee in te gaan, niet ver van de oever. En hij zette zich neder en leerde de scharen van het schip uit. Dus Jezus komt langs. Hè? Veel mensen zitten achter hem aan. Jezus komt langs en hij besluit om een boot te nemen... om even afstand te nemen van al deze mensen... Rust te krijgen, om dan te kunnen spreken tot de mensen. Om dan te kunnen spreken tot deze menigte die daar was en, en daar waren voor hem. En de Bijbel zegt ons in uh, vers 2 terug, als ik kan. En hij zegt, en de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hier was Petrus, hier was Andreas, hier was Jacobus, hier was Johannes. Ze waren daar. Later komen te weten, een paar versen later... maar ik zeg het alvast, spoiler alert. Um, ze, waren, ze hebben de hele avond gevist. Want daar was het zo dat je in de nacht moest vissen... In de, overdag vis je niet, je vist in de nacht. En ze waren in de nacht aan het vissen... en ze hebben gevist, gevist, gevist... maar ze hebben helemaal niks gevangen. Het is nu ochtend, ze zijn klaar met vissen... ze hebben niks gevangen... en ze zijn hun netten aan het spoelen en aan het klaarmaken voor de volgende dag. Want het is, ze hebben opgegeven, hele nacht... en ze hebben helemaal niks gevangen. Lucas gaat hier focussen op Petrus. Petrus is waar we het vandaag over gaan hebben eigenlijk. We gaan het hebben over Petrus... en hoe dit allemaal te werk ging in zijn leven. Petrus heeft de hele avond gevist. Hij heeft niks gevangen. En daar komt Jezus... en die stapt zijn boot binnen... en zegt van... Um, ik wil dat je een afstand neemt. Dat we. Dat we. Een afstand nemen met het water. En zodat ik met de mensen kan spreken. Dus terwijl, terwijl Petrus bezig was met zijn netten. Terwijl Petrus bezig was met zijn netten. En Andreas en al die mensen bezig waren met zijn netten. Komt deze man, Jezus. En hij gaat naar de boten. En hij zegt van. Hij komt de boot binnen. Terwijl ze bezig zijn met de netten. En hij zegt van. Ik, ik kom nu in jullie boot en ik wil dat je, ik wil dat je mij een afstand neemt van, van de oever. Want zo is hoe Jezus te werk ging. Jezus kwam in het gebied van waar Petrus was. Jezus kwam in de zone van Petrus. En hij stopte gewoon de boot binnen. Hij stopte gewoon de boot. Hij kwam aan en hij stopte. Gewoon de boot binnen en Petrus was bezig met frustrerende handelingen van hij heeft niks ge, ge, gevangen en hij zit daar te en Jezus komt en hij stapt gewoon binnen. Amen. Dus als eerste punt, dat ik, ik wil drie punten met jullie bespreken vandaag. Eerste punt is, Jezus kwam ietsjes te vlakbij. En ik heb vlakbij, want dichtbij past niet met wat ik wilde doen, want ik wil allemaal beginnen met V, dus vlakbij. Jezus kwam net iets te vlakbij. Jezus kwam ietsjes te vlak bij Petrus. Hij kwam binnen in Petrus zone, in Petrus gebied. En dat is het met Jezus. Jezus komt en hij, en hij is niet oppervlakkig, hij blijft niet ver. Hij komt jou echt tegemoet. Hij confronteert. Het evangelie is een confronterende boodschap. Wat ik spreek met, met onze broers en zusters van de, van de groetersteam, de mensen die beneden staan en die ook boven staan met de jassen en al die dingen en mensen groeten. Ik heb tegen hen gezegd van luister, het evangelie is confronterend. Weet je, het evangelie zegt van je moet bekeren, je moet veranderen, je bent slecht bezig. Maar niks anders hoeft confronterend te zijn. Dus geef de mensen zo'n goed mogelijk gevoel wanneer ze binnenlopen. En hoeveel zijn blij dat ze heel geweldig gegroet worden elke zondagochtend. <lacht> Want het evangelie is confronterend. Het evangelie gaat, gaat jou tegemoet en zegt je bent slecht bezig. En de preken zeggen van je bent slecht bezig. Maar niks anders moet jou te, hoort jou te confronteren. En, en Jezus komt en stapt in Petrus boot. En hij kwam in zijn zone... Ietsjes te vlakbij, ietsjes te dichtbij. En wanneer Jezus komt in ons leven altijd, is het altijd dat Hij dichtbij komt en vlakbij komt bij onze alledaagse bezigheden. Jezus komt altijd in je alledaagse bezigheden, in je gewone dingen waar je mee bezig bent in je leven. Jezus komt daar waar jij bent. Jezus komt daar precies waar jij bent. Je hoeft niks te doen voor Jezus om naar jou toe te komen. Hij komt daar precies waar je bent. Het zij goed, het zij slecht, het zij modder, het zij schoon, het zij wat dan ook. Jezus komt binnen en hij stapt binnen en hij gaat altijd de confrontatie aan met jouw leven. Daarom vinden veel mensen, veel mensen niet weten van de kerk want, of weten van het christendom, weten van Jezus, want Jezus confronteert. En Jezus kwam hier en hij stapte binnen in Peter zijn alledaagse dingen. En ik weet niet hoe Peter zich voelde daar, om iemand te hebben die, die random binnenkomt stappen in zijn boot. Je bent daar bezig met je netten en iemand komt random binnenstappen in jouw boot. En Jezus komt naar Petrus toe, en hij komt heel erg vlak bij Petrus. Hij komt vlakbij, hij komt dichtbij. Hij komt daar waar Petrus zijn alledaagse bezigheden hield. Bezigheden hield. Hij komt daar dichtbij. Hij komt vlakbij, hij komt hem de confrontatie aan. Want Jezus wil niet oppervlakkig te werk gaan in jouw leven. Jezus is niet, God is niet een God van ver af. God is een God van dichtbij. En wanneer God binnenstapt in ons leven, wanneer Jezus binnenstapt in ons leven, is het om verandering te brengen in jouw leven. Jezus komt niet voor het halve werk. Als hij zou komen voor het halve werk, dan zou hij daar wel bij aan de oever blijven. Maar nee, hij wilde een verandering zien in Petrus. Er zal een verandering komen in Petrus, gaan we laten zien. En Jezus wilde de confrontatie aan met Petrus en hij stapt binnen in Petrus zijn boot. Om hem te ontmoeten daar waar hij het daar waar hij zich comfortabel voelde. Dit is confronterend. Dit is intiem. Dit is direct. Volgen jullie mij. Jezus kwam en hij wilde confronteren. Hij wilde intiem zijn. Hij wilde direct zijn met Petrus. Hij ging spreken tot de menigte. Ja, iedereen zou het woord krijgen. Maar met Petrus wilde hij direct zijn. Hij wilde intiem zijn. En dit doet hij. Dit doet God in ons leven. God confronteert ons in ons leven. Niet omdat hij ons wil straffen of wat dan ook. Maar juist omdat hij van ons houdt. God stapt soms binnen in je alledaagse bezigheden en zegt van, uh, wat is hier aan de hand of wat dan ook. Hij stapt binnen, want hij houdt van jou. En hij stapt binnen om verandering te komen brengen in jouw alledaagse bezigheden. En Jezus deed dit hier met Petrus. Het was niet Petrus dat zei, Jezus kom. Jezus kwam en nodigde zichzelf uit. Het was niet Petrus dat zei, Jezus kom, kom. Oh, Jezus, Jezus kom. Nee, het was, Pe het was Jezus die zichzelf uitnodigde. Ja, hij staat aan de deur, hij klopt. En Petrus liet het toe. Want je moet voorstellen, deze meneer was moe. Ik weet niet of jullie ooit nachtdienst hebben gedraaid... Ik heb nachtdiensten gedraaid in mijn leven. Mijn god, het is vermoeiend. Als je van 12 uur tot 8 uur, 9 uur s ochtends. En het is zo zonnig buiten. Je komt erbij, het is zonnig. Maar je bent zo moe. En je ogen kunnen niet open blijven. Het is echt vermoeiend. Petrus heeft de hele avond zitten werken. De hele nacht. En het is, ik weet niet hoe laat het was. Het is ochtends vroeg. En hij wil gewoon naar huis. Want hij wil gewoon slapen. Er zijn heel veel mensen die dit begrijpen. Een heleboel mensen hebben nachtdiensten gedraaid hier. Dat is goed, dan begrijp je dit. Hij was heel moe, hij wilde gewoon slapen, hij wilde gewoon... Hij was bezig met zijn netten. En Jezus komt en hij nodigt zichzelf uit in Peters boot, in zijn vermoeidheid. Want hij wil de confrontatie aangaan met Peters. Jezus kwam iets te dichtbij. Zoals komt Jezus iets te dichtbij in ons leven. En waarom doet Jezus dit? Waarom, waarom komt Jezus vaak in ons leven binnen? In ons alledaagse leven binnen? Waarom, waarom doet hij dit in ons leven? Want, wat, wat, wat zien wij? Hij, hij wilde, Jezus wilde Petrus zijn boot gebruiken als zijn preekstoel. Jezus wilde Petrus zijn boot gebruiken als Jezus zijn preekstoel. Dus. Ja, preekstoel, we hebben geen preekstoel. Dit is ongeveer een preekstoel. Jezus wilde zijn boot gebruiken als een podium, een preekstoel... om anderen andere te bereiken door middel van Petrus zijn boot. En dat was het einddoel van Jezus in deze eerste, in deze eerste confrontatie. Hij kwam dichtbij, hij kwam vlakbij. Hij zei, ga een beetje ver... En hij ging, ver, hij ging zitten, dat deden de meesters vroeger. Ze zaten en hij ging spreken. Want Jezus wilde onze boten, onze alledaagse leven gebruiken om anderen te bereiken. <lacht> Jezus stapte binnen in, in, in Peter zijn boot. En hij begon te spreken om tot anderen te spreken op de menigte die er was. Honderden, duizenden, we weten niet. Mensen die daar waren. Jezus stapte binnen in zijn boot. En Jezus wil vandaag de dag jouw alledaagse leven nog steeds gebruiken om anderen te, te zegenen. En nu werd Jezus zijn alledaagse werk, zijn alledaagse middelen dat hij had, werd nu een zegen voor een menigte omdat hij Jezus toeliet. Weet je, wanneer je Jezus toelaat in jouw leven, wanneer je Jezus toelaat in jouw werk of wat dan ook, kan de alledaagse bezigheden, hè, dat werk, dat alledaagse studeren, wat dan ook, dat kan een zegen worden voor iemand anders, als jij Jezus toelaat in jouw leven. Dit was een boot dat Petrus altijd gebruikte om te vissen. Maar datzelfde boot wilde Jezus nu gebruiken om tot mensen te spreken. En dat is hoe Jezus te werk gaat in ons leven. Als je God laat werken in jouw leven, als je God toelaat in jouw leven, in jouw werk, in jouw studie, het zijn simpele dingen. Petrus moest iets simpel doen. Petrus moest simpelweg afstand uh, de boot nemen en ver gaan en Jezus toelaten. Dat is het. Weet je, soms op werk moet je gewoon toelaten. Soms moet je op school gewoon toelaten dat God door jou heen werkt. Soms is het wanneer je een busritje bent, je bent in de bus, je hebt de bus genomen, er zit iemand naast je en je voelt dat je iets moet zeggen door die persoon. En je laat het gewoon toe, je zegt, hey God, ik wil je zeggen dat Jezus van je houdt en hij heeft een plan in jouw leven. Het is simpel, je moet alleen Jezus toelaten. Het kan zo zijn dat je boodschappen zit te doen in de Albert Heijn of Jumbo of Lidl, want dat is goedkoper. Je gaat naar Lidl en, en je zit de boodschappen te doen en je ziet iemand... En die persoon is voor jou bijvoorbeeld in de kassa en je zegt, weet je wat, ik ga vandaag Jezus toelaten. Mevrouw, ik, ik wil uw u, u rekening betalen. Gewoon toelaten. <lacht> Gewoon toelaten dat God door jou heen werkt. Want God wil werken op aarde. God wil grote dingen doen. Maar God is wacht op, op mensen die simpelweg Toelaten dat hij binnenstapt in jouw boot. Je, Petrus moest alleen toelaten dat Jezus binnen zou stappen in zijn boot. En daarvan hij zou preken. Het is God, het is Jezus zijn kracht dat ging werken. Het was niet Petrus zijn kracht. Het was niet omdat Petrus geschikt was dat Jezus... Nee, Petrus liet toe... ...toelaten dat God werkt in jouw leven... ...en je zult zien dat je menigte zou kunnen bereiken... ...niet door je eigen kracht... ...maar dat Jezus door jouw boot heen zou spreken. Nee, God. Jezus zou spreken door jouw alledaagse dingen... ...op werk en je zit op werk... ...en je hebt die collega, je hebt die persoon... Je, op, op, ...op school, in je studie en wat dan ook... ...en je hebt een persoon waar je steeds mee bent... ...en steeds mee praat... ...als je gewoon toelaat dat God werkt in jouw leven dan zijn de grenzen, dan zijn er geen grenzen. Dan zul je onbeperkt zijn in jouw, in jouw werk in het koninkrijk van God. Petrus liet het toe... terwijl Jezus iets te dichtbij kwam. Jezus kwam iets te vlakbij. Jezus kwam iets te vlakbij, maar Petrus liet het toe. En dan zien we in, in de Bijbel, zegt ons in vers 4... Toen hij opgehouden had met spreken, zei hij tot Simon: Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. Oké. Okay. Jezus is al in zijn boot gestapt. Hij heeft al iets veel gevraagd voor hem om weg te gaan. Hij wilde naar, misschien naar huis. Hij was moe. Jezus zegt: Nee, kom, je gaat ietsje verder. We gaan even, blijven, gaan even door jouw boot heen werken. Jezus komt iets te vlakbij, iets te vlakbij. Maar hij liet het toe. Nu komt Jezus. En terwijl Jezus klaar is met werken, zegt hij tegen hem, ga naar diep water, zet uw netten uit om te vissen. En Simon antwoordde, wat we net hadden besproken, en zei de meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen. Deze meneer komt mijn boot binnen. Iets te vlakbij, iets te dichtbij in mijn leven, iets te dichtbij in mijn zones, in mijn comfortzones, in waar ik mee bekend ben. En hij werkt er doorheen. Oké, okay, oké. Okay. Maar nu komt Jezus en zegt van oké, okay, nu gaan we verder. Soms is het zo dat Jezus iets te ver gaat. Soms komt hij te vlakbij. Maar soms gaat hij iets te ver in jouw leven. Soms zult hij in gebieden komen in je leven waar je al lang al hebt opgegeven. Petrus had al lang al opgegeven. Hij heeft de hele nacht geprobeerd. He? Hij heeft de hele nacht gevist. Hij heeft de hele nacht geprobeerd en gezocht en gezet En al die dingen samen en, en, en net omhoog. Niks. Oké, okay, we gaan nog een keer. Net omhoog. Helemaal niks. Oh. Oké, okay, let's do it. Dit, dit wordt hem, dit wordt hem. Net omhoog. Ken je dat gevoel wanneer je een auto wilt starten en het start niet? Dan zeg je van, nu gaat hij wel. Tja, en niks. En soms zeggen we, in de naam van Jezus, ik heb geloof. Tja, nee, je hebt geen geloof. <laughs> niks. Tju, tju, tju, tju, tju, tju. <laughs> <laughs> ik heb geloof. Je pakt de zalvingsolie, je gooit olie erop. Nu wel. Tju, tju, tju, tju, tju. Niks. Peters was de hele avond bezig. Niks. Hij komt met die net. Niks. De avond, hele avond. Ik weet niet, acht uurtjes, een hele avond. Ja? Laten we acht uurtjes doen. Hij was acht uurtjes bezig. hele avond. En niks, niks. Moe. En nu is hij moe. Hij was al zijn netten aan het schoonmaken. Hij was al zijn netten uit elkaar aan het halen. Nu met kerst. Oh, mijn, ik hou niet van die lampjes. Want je moet zo helemaal kijken. Van, hoe zit dit ding nou? Oh, oké, okay, zo. En dan... Petrus was daarmee bezig al. Hij was al klaar. Hij heeft opgegeven. Nu komt Jezus iets te dichtbij, iets te vlakbij. En oké, okay, weet je, ik laat hem wel toe in mijn leven. Maar nu gaat hij iets te ver. Hij wil gaan in een, in een plek in mijn leven waar ik al heb opgegeven. En dat zijn de moeilijke plekken in ons leven. Dat zijn de plekken in ons leven waar we Jezus vaak niet willen toelaten. Want we hebben bezwaren. Petrus had bezwaar, hij zei, Jezus, luister, um, je bent een geweldige timmerman. Ik ben een visser, uh, dit is mijn leven, ik weet wat ik aan het doen ben. Er zijn, we hebben de hele avond gevist, we hebben niks gevangen. Nu wil een timmerman komen zeggen tot een visserman wat hij moet doen. Maar dit was de timmerman der timmermannen. Ja, ja, ja. Dit was de koning der koningen. Hij kwam tot Petrus, hij zei, kom, we gaan, we gaan vissen. Die gebied in je leven waar je hebt opgegeven, dat ding waar je denkt, van het is niet gelukt. Dat gebied in jouw leven laten we het opnieuw doen. Laten we kijken, want je hebt het geprobeerd, maar je hebt het geprobeerd zonder Jezus. Je was hard en je hebt gezocht en je hebt hard gezocht en gezeten en alles, maar het was zonder Jezus. Uh, Salma zegt ons, of spreken, nee, ik ben even kwijt. Dat als God niet bouwt, dan werken de arbeiders te vergeefs. Als God niet bouwt, dan werken de arbeiders te vergeefs. Want je bent dan bezig met iets dat God nooit zei van je moet dat nu doen. Je bent bezig met iets waar God niet aanwezig is en je doet... Tju, tju, tju, tju, tju, tju, tju, tju, en je bent daar zonder God en je bent bezig. Tjw, tjw, tjw, tjw, tjw, tjw. En als God en als God niet werkt, dan werken de arbeiders, als God daar niet is, dan werken de arbeiders te vergeefs. Je bent bezig en je wordt moe. Tjw, tjw, tjw, tjw, tjw. En, en je raakt het zat. Oké, okay, opnieuw met mijn kracht, mijn geschiktheid. Met wat ik weet, al die jaren dat ik ken van visserij, al mijn geschiktheden. En je merkt dat je ongeschikt bent zelfs in je geschiktheden. Zelfs in al die kennis dat je hebt, al die dingen dat je kunt, je soms dat je gewoon die... Soms denk je van nee, ik ben ongeschikt door mijn zwakheden. Maar soms ben je ongeschikt zelfs in je geschiktheden, in je geschiktheid. Soms heb je alle diplomas, soms heb je alle dingen, alle, alle budget, alle middelen en je bent nog steeds ongeschikt. En Jezus kwam iets te vlakbij, dat was de eerste, en nu komt hij iets te ver van Petrus. En hij zegt, Petrus, we gaan vissen. Petrus komt met een bezwaar, Jezus, maar, uh, ik, uh, maar dit, uh, ik heb het al geprobeerd, het gaat niet, ik ben moe, we hebben het gedaan. Maar wat het dus geweldige Petrus was. Want Petrus had gehoorzaamheid. Hetzelfde uh, vers. Nog Volgende vers, sorry. En, Simon, en Petrus, Simon, antwoordde en zei de meesten... De gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen. Dat was het bezwaar. Maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. Ik weet niet wat Jezus net had gepreekt op... Petrus zijn boot, maar hij heeft iets gepreekt, ik weet niet, hij heeft volgens mij de beste gepreekt dat, dat je kan kennen in je leven, want er was iets toen Jezus klaar was met spreken, dat Petrus zei, Jezus dit is onmogelijk, maar op de manier wat je, wat je hebt gespreken, op uw woord, ik kan alleen maar zeggen, let's do this. Let's do this. Ik weet niet hoe, maar de manier waarop je hebt gesproken. En, en, en wat ik allemaal heb meegemaakt in, in, in, door jou, door, door te zien, door op te merken hoe je te werk bent gegaan. Heer, we hebben het al geprobeerd. Maar op uw woord? Er is kracht in een woord van Christus. Er is kracht in het woord van God. Weet je, dat je probeert en je zo... Je pakt de sleutel. Vandaag heb ik heel veel sound effect. Je pakt een sleetje. je doet de deur open, je doet de deur dicht. Tja tja. Je wilt weg, je wilt ANWB bellen, maar Jezus zegt, doe het nog een keer. Doe het nog een keer. Ik was in, uh, ik moet het kort houden. Ik was in uh, Spanje <laughs> en uh, we, waren, we waren bezig met een heleboel zwervers. En er was één zwerver daar. Waarbij we eten aan het uitdelen waren en al die dingen. En er was één zwerver daar dat nu helemaal veranderd was. En ik vroeg hem, en ik vroeg ook de mensen die daar aan het werken waren, hij is een poster meneer: van hoe, hoe is dat te werk gegaan? Hoe, hoe is hij veranderd? En ze zeiden, hij was de ergste van de ergste. En we gingen naar hem toe en hij schoot ons uit. We kwamen met eten. En we zeiden, we gingen niet praten over Jezus nog. Want ze zeiden, ja, je moet altijd vertrouwen opbouwen met de mensen. Je kan niet gelijk komen met Jezus. Want dan zegt ze, van, ik wil je niet kennen. Ik wil je niet weten wat je doet. Ze kwamen eten en, en hij schoot hen altijd uit. En toen begonnen ze met Jezus te komen. Van, hey, Jezus houdt van je, Jezus houdt van je. En toen zei hij van, piep, piep, die Jezus. Hij was zoals, zo, zo'n persoon was hij. Maar ze gingen nog een keer. Ze, hebben, ze gingen nog een keer. En hij, hij, hij, nee, nee, nee, nee. Maar ze gingen nog een keer. Tju, tju, tju, tju, tju, tju. En hij wilde niks weten. Hij was de echt. Ze hadden ver, ze, soms wat ze daar doen. We gaan zo meteen ook een film bekijken, trouwens. Maar wat ze daar doen is soms houden ze vergaderingen met die mensen op straat. En hij was een van die mensen die altijd kwam. En hij sloeg mensen. Hij kwam dronken. En hij verstoorde de vergadering. En alle dingen. Tju, tju, tju, tju, tju, tju, tju, tju, het gebeurde maar niet. Tju, tju, tju, tju, tju. Steeds weer hetzelfde. Tju, tju, tju, tju, tju, tju. En het gebeurde maar niet. Maar op een dag. Gingen ze nog een keer. Waarom? Want ze hadden die vastbeslotenheid van Gods woord. En Gods belofte in hun levens. En ze weten. God gaat iets doen. Ik weet het. Ik heb zijn stem gehoord. Ik weet wat hij heeft uitgesproken. En ze gingen en ze gingen. En wat er gebeurde was. Het is een heel lang verhaal, maar wat er gebeurde was dat hij bekeerde zich. Laten we zo houden. Hij bekeerde zich, deze meneer. Hij bekeerde zich. Doordat ze bleven proberen. God bidden, vasten. En niet de ergste, vandaar, ze zeggen ze. Hij was de ergste. Hebben zij nu gewonnen voor Christus? Hij is veranderd. Hij is gedoopt. En hij helpt nu hun om anderen te bereiken. Want hij is nu een brug geworden voor hun. Want hij is Pools En daar zijn heel veel Polen. Heel veel mensen van Litouwen. Heel veel mensen van Hongarije en al die dingen. En zij kunnen dat niet spreken. Ze spreken Spaans, een beetje Nederlands. En hij is nu een brug. En hij spreekt. En zij spreken en hij vertaalt het. En hij is nu een brug geworden. Hij, dat is. God heeft het gewoon samen met hun gedaan. En ging drum, drum, drum, drum, drum. Dat is de kracht dat er is in God. Opnieuw. Jezus kon naar Petrus en zei, laten we dit opnieuw doen. Petrus zei, heren, ik heb het al gedaan, maar omdat u het zegt... Omdat u het zegt... Deze motor is verpest, maar omdat u het zegt... Het gaat nu gebeuren. En hij ging. En ze deden het. En Petrus wist niet wat hem te wachten stond. Hij, hij deed het nog een keer en de Bijbel zegt ons, en toen zij dit gedaan hebben, ze hadden gehoorzaamd, gedaan wat Jezus vroeg. Jezus kwam te, te vlakbij, nu ging hij te ver, maar hij gehoorzaamde. Zij houden een grote menigte vissen binnen en hun netten dreigden te scheuren. Volgende. En zij wenkte hun makkers in het andere schip, dat zij hen zouden komen helpen, kom ons helpen. En deze kwamen en zij vulden beide schepen tot zinkens toe. De kracht van het gehoorzamen van Gods woord. De kracht van het gehoorzamen, wanneer Jezus spreekt en je zegt van God, ik heb het al geprobeerd. maar omdat u het hebt gezegd, ga ik nog een keer... En dit was de grootste visvangst, geloof ik. ik, weet het zeker, het is bijna onmogelijk. De grootste visvangst dat Petrus ooit in zijn leven heeft meegemaakt. En hij had andere mensen nodig. Hij zei, kom, kom ons helpen. Het is te veel. De Bijbel zegt, de netten begonnen bijna te scheuren. De schepen begonnen te zinken. Het begon gevaarlijk te worden daar op het water. Want wanneer God komt, komt hij met zijn volle kracht. Volle kracht vooruit. Hij komt met zijn volle kracht en hij openbaarde zichzelf. Waarom doet Jezus dit? Waarom komt Jezus zo vlakbij in ons leven? Waarom vraagt hij soms onbegrijpelijke dingen in ons leven? Waarom vraagt hij soms dingen om te doen in ons leven dat we niet begrijpen? We begrijpen het niet. Waarom vraag je mij om te gaan opnieuw? Ik begrijp het niet. Waarom? Want hij wil zijn kracht openbaren in jouw leven. Hoe onbegrijpelijker het is, hoe meer kracht er is. En Jezus wilde zichzelf openbaren aan, aan Petrus. En Petrus wist niet wat hij daar meemaakte. En met al die bezwaren, met al die dingen, hebben ze gehoorzaam. En ze gingen bijna zinken. En er was als een grote wonder, het een geweldige wonder. Maar nu komt er iets met dat wonder. Vers 8. Toen Simon Peter dit zag. Hè, hij heeft het allemaal meegemaakt. Jezus komt te vlakbij. Hij, kwam, hij wilde met mij te ver gaan. Maar ik heb het toegelaten. En Hij heeft de kracht van God ervaren in het toelaten. Van, ik wil weten wat Jezus kan betekenen in mijn leven. Weet je, Soms is het dat... Voor mensen die, die niet bekeerd zijn of wat dan ook. Mensen praten zo vaak over Jezus. Jezus. Toen denk ik van, hou je mond over Jezus. Er zijn mensen die dat zeggen tegen ons. Hou je mond over Jezus. Maar je weet dat er kracht is in Jezus. En daarom ga je door en door. En wanneer zo iemand juist beslist om te zeggen. Weet je wat, vandaag laat ik Jezus toe. Oh, Dan is de kracht en de glorie zo groot. Petrus gehoorzaamde, hij liet Jezus toe. En toen Simon Petrus dit zag. De openbaring van Christus. Wie Christus werkelijk was. Hij hoorde hem spreken. Nu zag hij hem werken. He? Je ziet God spreken, maar je ziet hem ook werken in je leven. En hij spreekt en hij werkt en hij spreekt en hij werkt. En het was geweldig voor Petrus. En toen hij dit zag, zegt de Bijbel, viel hij neder aan de knieën van Jezus. En zei ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, heer. Ga weg van mij. Ik ben een zondig mens. Hij zag wat, wat, wat het woord, wat, dat Jezus zo dichtbij kwam. Hij zag de openbaring dat er was in Jezus. En toen hij realiseerde van, ik heb niet met Jezus te maken met, dit is hem, dit is de Messias. Dit is, want hij weet dat er een Messias komt en al die dingen. En toen hij realiseerde wat, het, wat dit was, toen dacht hij bij zichzelf, het is ietsjes te veel voor mij. Jezus kwam ietsjes te vlakbij. Jezus ging ietsjes te ver en hij zag de kracht van Christus en hij heeft het ontmoeting gehad, een boven, on, bovennatuurlijke ontmoeting gehad en toen dacht hij van dit is ietsjes te veel voor mij. Dat is de laatste v waar ik over wil hebben. <laughs> ietsjes te veel. Het was ietsjes te veel voor Petrus. Jezus kwam te vlakbij. Jezus ging te ver in het vragen van gehoorzaamheid in een onbegrijpelijke situatie. Maar met dit wonder merkte Petrus, dit is iets te veel voor mij. Hij zei, Jezus, ga weg. Niet omdat Jezus, hij niet Jezus wilde. Omdat Jezus, A ah, was of wat dan ook. Ga weg van mij, ah. Nee, het was omdat hij zichzelf realiseerde van, ah, ik ben niet Jezus waard. Het is niet dat hij dacht, van, ah, Jezus is mij niet waard. Nee, hij van, ik ben Jezus niet waard. Ga, het is te veel voor mij. Het is te veel voor mij. Wanneer God werkelijk begint te werken in je leven... Dan begin je te merken, dit is te veel voor mij. Als Jezus werkelijk is wie ik nu opmerk dat hij is. Ik zie al deze vissen, al deze wonderen, al deze dingen gebeuren. Als, als Jezus werkelijk zo is, dan, gaat er iets, dan, dan, dan moet ik mijn rooster gaan aanpassen aan Jezus. Als Jezus werkelijk is wie hij is, dan moet ik mijn leven gaan aanpassen. Of niet? Als hij werkelijk degene is die ons leven kan leiden, degene is die alles kan betekenen, de wonderen kan doen in ons leven. Als hij dat werkelijk is en je realiseert dat, dan begin je te denken van dit is te veel voor mij, want nu moet je je rooster aanpassen aan Jezus. Het heeft gevolgen voor je rooster. Het heeft gevolgen voor je comfortzone. Het heeft gevolgen voor je werk. Het heeft gevolgen voor je beslissingen. Want nu elke beslissing denkt van ik moet nu gaan kijken met Jezus wat hij wil. Het heeft gevolgen voor je leven. Het heeft gevolgen voor je families. Voor je familie. Het heeft gevolgen voor je relaties. Nu kun je niet zomaar met iemand gaan in een relatie. Als Jezus werkelijk binnentreedt in jouw leven. En je werkelijk realiseert van hoe groot hij is. Kan er het gevoel komen van dit is te veel voor mij. Want nu moet er verandering komen. Want ontmoetingen moeten komen met veranderingen. Dat is een andere V wat ik niet heb gebruikt. Maar ze komen met verandering. Er moet nu verandering komen. Er moet nu iets gebeuren in mijn leven. Want ik heb meegemaakt. Wanneer je Christus echt meemaakt in jouw leven... dan moet er iets gebeuren. Dan moet je veranderen. En voor Petrus was het te veel. Niet dat Jezus er was... maar hij vond zichzelf niet goed genoeg voor Jezus. Hij zei, ga weg van mij. Want... ik ben een zondige mens... Het was te veel, want de waarlijke ontmoeting met Jezus heeft gevolgen voor je prioriteiten. Het heeft gevolgen voor je houding. Het heeft gevolgen voor je karakter. Het heeft gevolgen op je manier van denken. Het heeft gevolgen op zondes. Een werkelijke ontmoeting met Christus heeft gevolgen. Ja. Ja, positief. Het heeft gevolgen in je leven, want je moet nu aanpassen aan de grotere mens. We hebben gezongen, I surrender, I surrender all. Wanneer je overgeeft, is dat jij nu moet aanpassen aan degene die nu groter is. Als je overgeeft, je kan niet overgeven aan een, bijvoorbeeld een leger of wat dan ook. En dan zeggen van ja, ik wil hem zo laat, wil ik ontbijt. Zo laat wil ik dit eten. Ik wil een kamer met een view op een strand. Je hebt niks te zeggen, want nu heb je overgegeven. En wanneer je overgeeft, niet naar een slechte persoon, maar de juiste persoon. De goede herder, Christus. Dan heeft dat gevolg voor je leven dat alleen maar goede, positieve gevolgen zijn voor je leven. Maar het zijn wel gevolgen. Het zijn dingen die wel pijn zullen doen in je leven, die je wel moet aanpassen. Ja? Het, is, het is soms het is, je karakter, je wordt te snel boos. Je, wordt te, te, je bent te opvliegerig, je, bent te, te, je praat te veel. Sommige mensen praten te veel. Je gaat te snel in relaties die je niet in hoort, hoort te gaan. Je moet dingen aanpassen in je leven en het is goed voor jou. Maar, maar soms, soms is een straf goed voor jou, maar het doet wel pijn. Soms zijn er dingen goed voor jou, maar het is, het is wel lastig, het is al moeilijk. Een boete is goed voor jou. Als je het hebt over snelheidsovertredingen. Sommige boetes ben ik niet. Nee, maar oké, okay, daar gaan we niet over hebben. Nee, maar bijvoorbeeld een snelheidsovertreding. En je krijgt een boete. Dat is goed voor jou. Dat leer je ervan. Want wat als, er, als je het gewoon zou doen wat je wilde. En je komt terecht in een ongeluk. En je draait vier keer ondersteboven. En je bent verlamd en al die dingen. Zou het niet beter zijn geweest om te leren van een boete? <tie> Ik zei tegen jullie, ik ga vandaag leren onderwijzen. Ik wil niet preken, ik wil niet schreeuwen, weet je. Maar er zijn sommige dingen in ons leven dat God toelaat. En Petrus zag Jezus hier. Jezus komt te vlakbij. komt te ver. En toen dacht hij van, dit is te veel voor mij. Maar wat zei Jezus in vers 10? In vers 10 staat er, en Jezus zei het tot Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult gij... Mensen vangen. Dit was zijn roeping. Hij, je, uh, Jezus zei tot Petrus, wees niet bevreesd, van nu af aan, aan zult gij mensen vangen. Wees niet bang met al je ongeschiktheden, al je zwakheden, want God heeft een roeping. En soms denk je van, Jezus komt te vlakbij, ik moet te ver gaan met Jezus. Ik moet te veel, dit het is, het is te veel voor mij. Je zegt, wees niet bevreesd, want ik wil van jou een visser maken van mensen. Jij gaat vanaf nu af aan, ga je vissen. Je gaat hetzelfde beroep doen, maar op een hele nieuwe niveau. Hetzelfde, hetzelfde, dezelfde dingen als dat je hebt, we hebben geleerd in Ephesians. Paulus zegt in Ephesians, wie dieven was, ja, je was dief of wat dan ook, maar laat nu je handen werken ten goede. Je, je had de kennis van de wereld en al die dingen en nu kom je tot Christus en nu kun je het laten werken ten goede. Doe nu goede werken in Christus. Het was te veel voor Petrus, maar Jezus zegt, wees niet bevreesd, vanaf nu af aan zult gij mensen vangen. En vers 11, en dan gaan we afsluiten, vers 11 zegt ons. En zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden hem. Wacht, nog een keer. We gaan nog een keer lezen. En zij trokken de schepen op het land en lieten... Zij trokken de schepen op het land en ze lieten wat achter? Nee, wacht, maar dit was de grootste vangst van hun leven. Dit was de grootste vissenvangst. Hun... Dit was de grootste wonder dat ze hebben meegemaakt in hun leven. Maar wat staat er hier? En zij lieten alles achter en volgden hem. Ze gingen hem achterna. Oh, halleluja, mijn God, mijn God. Jezus doet wonden, zulke grote wonden. En ze, en ze hebben de grootste wonden meegemaakt in hun leven. De grootste, zij zouden, niet, zij zouden zo rijk kunnen worden. Maar wanneer Jezus werkelijk ziet werken in jouw leven, dan is rijkdom niet belangrijk meer. Want wat is er nu gebeurd? De prioriteiten zijn gaan veranderen. Want Petrus zegt van nee, het is te veel voor mij. En nu, de prioriteit, nu is de vis niet meer de prioriteit. Nu is Christus mijn prioriteit. Nu is Christus mijn prioriteit. Ja, hij heeft zoveel gedaan. Lekker boeiend. Ik wil hem volgen. En zoveel mensen zijn zegen gedreven. Maar je moet een zegener gedreven zijn. Zoveel mensen zijn zo gedreven van, oh God, ik wil een stoel, ik wil een huis, ik wil een Ferrari, ik wil wat dan ook. Ik wil wat dan ook. Ze zijn zo, ik wil dit en dit. Maar Petrus liet alles achter en hij volgde de zegengever. Hij volgde de zegengever wanneer het te veel voor hem werd. En hij volgde hem. En daarmee wil ik afsluiten. Dus hij volgde hem. Toen het veel werd en toen hij dacht van nee dit gaat echt, dit gaat mes met mijn leven. Want wat hebben we, wat hebben we gedaan deze periode? We hebben, wat hebben we geleerd? We zijn ongeschikt, we kunnen niet aan, maar met God kunnen we het. En nu wat? Dat was de vraag, wat nu? Dat dacht ik de hele week, wat nu? Nu moeten we hem volgen, nu moeten we doen, nu moeten we handelen, nu moeten we hem volgen... Nu moeten we hem volgen. Het enige, heb ik opgeschreven, wat je nodig hebt in al je ongeschiktheid... is simpele, simpelweg toewijding. Simpelweg een verbindenis sluiten met Christus. Simpelweg hem volgen, hem achterna gaan. Petrus was toegewijd om alles achter te laten... en een verbindenis aan te gaan met Christus. Dus wat nu? Wat nu je weet dat je ongeschikt bent... En je weet dat je geschiedenis ligt in God. Wat nu? Je weet dat je het kan in God. Ja, we hebben, ik kan het. We gaan het. Ik kan het doen. Ik kan het. Ik kan het. Wat nu? Nu moet je het doen. Nu moet je een verbindenis sluiten met Christus. Nu moet je hem volgen. Je moet nu verharden. Je moet nu hem volgen. Wij sluiten verbindenissen met zoveel dingen in ons leven. Hè? Je hebt verbindenis met je werk. Je hebt, je, je hebt een verbondenheid met je, een verbindenis. Als, als je werkt van zo tot zo, dan ga je geen afspraken maken van zo tot zo, want je werkt. Je hebt een verbindenis. Wij sluiten verbindenis met familie, wij sluiten verbindenis met allerlei instanties, dingen. Maar vaak willen we geen verbindenis met Christus. Vaak willen we geen verbindenis met kerk. Kerk is tweede plaats. Derde, vierde, even kijken, de zesde plaats. En dan kom ik woensdag in de Bijbelstudie of gebedsdienst. En we sluiten verbindenis met zoveel dingen. We geven geld aan zoveel dingen, maar om geld te geven aan God en uh, de kerk. Uh. Maar je koopt wel van alles en je doet van alles, maar om geld te geven aan de armen. Uh. Je sluit verbindenis met zoveel dingen. Elke maand een telefoon aan te betalen. Dat is een verbindenis dat je hebt. Maar wat als je elke maand geld zou geven aan de armen? Wat als je elke maand je tiende zou geven aan de kerk? Verbintenis. Met die vastberadenheid. En God zoekt mensen... die verbintenissen willen sluiten met hem. Mensen die vastbesloten willen gaan met Christus. Mensen die niet half willen blijven. Mensen die wanneer ze weten van... weet je, Jezus is te, te dichtbij gekomen. Hij is ver gegaan in mijn leven. Het is te veel voor mij... Maar ik ga toch alles geven voor hem. Ik ga een verbintenis sluiten met hem. En ik ga hem achterna tot de rest van mijn leven. Ik ben hier niet in meer aan het lijden samen met broeders en zusters voor een paar dagen. De dag dat, dat ze voor mij gingen bidden en, en mij gingen aanstellen als leider hier. Toen bad ik met God en ik zei God ik wil dit doen voor de rest van mijn leven het is makkelijk om te beginnen. Beginnen is makkelijk. Ik, ik, als jij zegt van, oh, ik ga dit beginnen, het begin. ik zeg, oké, okay, leuk. Ik wil het zien over tien jaar. Ik word niet meer excited als iemand zegt van, hey, ik heb een groot idee voor een bedrijf. Ik zeg, maar blijf je wel in dit bedrijf voor vijf jaar, tien jaar, twintig jaar. En ik weet nog, toen ik hier begon en, en, en ze ging voor mij bidden. En ik was daar en samen met mijn vrouw. En ik zei, God, ik ben hier voor de rest van mijn leven. Ik sluit een verbindenis voor de rest van mijn leven. Voor de rest van mijn leven. Zodat hij mij ergens anders wil brengen. Maar hij geeft mij alles aan u. Everything and nothing less. Mijn God, ik weet niet waarom de, alles past. Alles past vandaag. Everything and nothing less. Ik geef alles en ik, en ik laat alles achter. Al die vissen, al die dingen heeft Petrus achtergelaten. Om hem te volgen. Om Christus te volgen. Kijk vandaag in jouw leven, jij waarbij God al heeft gesproken, je bent geschikt om het te doen. Niet omdat je geschikt bent, maar omdat ik jou geschikt maak. Kijk waar je verbindenissen zijn in jouw leven. Kijk waar je aan verbonden bent in jouw leven. Ben je wel verbonden aan Christus? Is Christus wel de eerste plek? Je ziet God werken, je ziet, God spreekt tot jou elke zondag. Hij werkt elke keer weer. Maar je wilt hem niet op de eerste plek zetten. Je komt naar de kerk elke zondag, maar je wil niet elke woensdag komen. Of je wil niet geld geven aan de kerk. Of je wilt niet um, vrijgevig zijn. Waar is jouw verbintenis? Waar ben je aan toegewijd? Wij moeten toegewijd zijn aan Christus en zijn werk. Om verder te gaan. gaan om het te laten bloeien. God roept... Wat hebben we deze, deze, al deze week geleerd? God roept, wij zijn ongeschikt. Maar we zijn geschikt door Hem. En nu als laatste, we moeten Hem volgen. We moeten nu gewoon die verbindenis hebben. Ik weet dat ik ongeschikt ben, maar ik ga het gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon doen, Brian. Gewoon doen, man. Er is zoveel kracht in gewoon doen. Er is kracht. Weet je waar de meeste kracht ligt? In het gewoon doen. Gewoon je handen leggen op de zieken. Waarom worden zieken niet genezen? Want je legt je handen niet. Oh, nee, nee. Zieken worden niet genezen meer. mensen. De... Oh, dat is... Je legt je handen niet. Leg je handen op de zieken. Gewoon doen. En, en wordt, iemand niet verge... uh, wordt iemand niet genezen. Maakt niet uit. Je gaat verder. Weer nog gewoon doen. Vertrouw op God. Er is kracht in gewoon doen. En niet zitten uitstellen, want we gaan nu een nieuwjaar binnen en iedereen zet doelen. Zoveel kilo's, zoveel dingen. Ik heb, ik heb ook een paar dingen dat ik heb. Zoveel dingen, maar de kracht ligt in het gewoon doen. En je hebt geen nieuw jaar nodig om het gewoon te doen. Je kan vandaag beginnen. Wanneer God er is, kan elke dag nieuwjaar zijn. Wanneer God er is, kan elke dag een nieuw begin zijn. Als je het gewoon doet. Als je hem gewoon volgt. Als je jezelf verbindt met hem. Als je verbonden bent met hem. Als je hem als prioriteit zet in jouw leven. En ik ga afsluiten, want ik spreek te veel. Maar ik hoop dat jullie hebben begrepen waar ik het over heb gehad. Ik hoop dat jullie het hebben gevoeld. Want God wilde spreken. En het was diep in mijn hart dat God wilde spreken vandaag. Dat er niet alleen wonderen en al die dingen, dat we niet alleen zo wondergedreven moeten zijn, zo van alles gedreven, maar we moeten verbonden zijn, verbindenis sluiten.